Een oorspronkelijk hoorspel door Karl Lans, geregisseerd door Leon Povel. U hoort vanavond het zesde deel, jacht op Boratis.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 Wel geraffineerd in elkaar gezet. Goed. Wel, er is werk in de winkel, Lily. Heb je de instructies uitgezet? Goed, zwart-lint. Maar ja, ik ben net aan de laatste regel. Hm. Hoofdafweerdienst voor mij. Ja, klaar. Als u het even tekenen wil. Ja, geef van hier. Dank je. Oh ja, zeker. Juist, hoofdafweerdienst.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 Overigens, als je geleden hebt is, dan kun je mee. Nou, het hoeft natuurlijk niet. Het kan een latertje worden. Een latertje? Huh? Ik bedoel, uh, jammer, maar ik, ik zit met de verantwoordingen. Die moeten nog klaar voor het Financiële controlebureau. Huh? Nou, pech voor jou. Wel, het operatieplan is klaar. Moment. Fotocopier. Voorhangstube. Inhoud, instructies, operatiestation. Ik zet hem in de buizenpost.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 Komen jullie negenen onopvallend langs. Uiterlijk voor 13 uur. Je krijgt er van Quentin's elke verzegelde envelop met instructies en signalement. Operatie station. Het gaat om het volgende. Met de D-trein komt vanmiddag een vent aan. kritisch type. En onbetrouwbaar. Hm, dank u. Oh, oh jij bent dit, Meritos? Ook een kritisch type. Ik zei en onbetrouwbaar, niet dus. Meritos is alleen zijn humeur. geen wonder. Men kan wijder voor in de steek moeten laten. Ik begon net warm te worden. Die Skripol-agent. Uh, bij jullie instructies is een volledig signaalement. Heet Boratis. Skritisch type. En. Ik herhaal speciaal voor Meritos. En onbetrouwbaar. <lacht> Hoe laat komt hij aan? En waar? Dat is het tere punt. Om 16 uur aan Terminit. Het eindstation hier in Jalo.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 Ja, ja, uit te rusten met zestig mijl per uur. Ikzelf zit natuurlijk op de trein. Voor het geval dat jullie het toch weer eens verknungelen. Hou, nou. nou Hé? Nou ja, als er iets misloopt, hè. Hey. Want er zou iets mislopen. Alleen, ik zou niet in de trein zitten. Immers, mijn plaats was de noodhalte. Waar de D-trein niet zou stoppen. U, u gaat ook met die trein?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 Quentis? Als het me lukt, hè. Oh, ik zal die Shirin in schaakmat zetten. Volkomen schaakmat. En Lile, misschien... Wat misschien? Als ik gelijk heb. En ik moet het hebben. Ja, dan, dan, dan zit ik hier. En niet eens over zo'n lange tijd misschien wel als hoofd van dienst. J -j jij moet gek zijn, Quentis. Je wilt... Ja. Shirin. Ja. Waarom sta je maar aan? Heus, ik trap nergens in. Maar als je nou eens... Is... Jong, ondervaren, hè? Denk jij, Lile?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 is hetzelfde. Hetzelfde. Wat ben ik bezig te doen? Wat ben ik bezig te doen? Eh, het schiet er flink op, meneer. Gelukkig. Buiten is het koel, regent. Maar hier, komt te stikken. Ja, om te stikken. Zo te zien had u al een heel reisje achter de rug, hè?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 Wie zou hem winnen, denkt u? Geen idee. Nou, wij natuurlijk. Wij natuurlijk, ja. Die oorlog staat nu wel wat voor de deur. Hebt u ook opgemerkt hoe druk het op de stations is? Huh? Ben niet opgevallen. Oh, mij wel. Natuurlijk geen soldaten. Nee, lui en burger. Ik weet er alles van. Oh, ik ken het hele verloop op mijn duimpje. Weliswaar wel ik boeken, maar het is zo aardig het nu eens in de praktijk te zien. Hè? Hoezo?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 Niemand perkt er iets van, maar dat neemt niet weg dat elke reiziger nou gezet wordt bekeken. Huh? Be bekeken? Kijk ik al geen kwaad. Tenminste, voor de meesten niet. Maar voor enkel... Ziet u, het systeem werkt zo. Vanaf de grenscontrole wordt over iedereen die uit Skria komt gesijnd naar Jalo. Oh, oh, dat gebeurt stelig. En als zo'n dossier niet klopt, zijn Jalo dat terug naar de tussenstations en daar kip... Ik heb je. <laughs> Allee, uh, Divago. Uh, nou, ik zal er maar eens... Zo. Uh, so. uh, hoed en tas. Het net is wel wat hoog voor u. Zal ik zo soms... zien? Nee, nee, nee. nee. Wacht. Zo. Ja. Ja, ik heb hem al. Ik begrijp het. Breekbaar waar, hè?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 Ik kan niet tegen mensenlucht. Nog erger dan Parfum. Zou beter station Middenpark kunnen nemen. Stappen er minder uit. Serieus? Ja, want het station Middenpark is kleiner. En als u niet tegen een rij kunt... Meneer... Uh, uh, meneer... Uh, Bortal. Bortal. Met de B van... Uh, van, uh, van, van Bortal. Oh. <laughs> ja. Reiziger in uh, Parfums. Mooi volgende hand over twee minuten, als u het nog uit kunt houden. Ja, die lui komen me niet kwalijk nemen dat ze in de weer zijn tegen kritische spionnen. Afweer, ja, ja. En onze afweerdienst, meneer Bortel, die is duivels goed. Dat heb ik tenminste gelezen. Ja? Ze spannen hun net, zachtjes en zoetjes en... Floep! <laughs> oh. hè? Oh, En het grappige is, hun slachtoffer is er soms helemaal niet op verdacht.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 Je moet eens iets meer over die dingen lezen. Ontzettend interessant hoe ze mensen fijn malen... tussen spionage en contra-spionage. Ja, fijnmalen. Uh, zal toch nog even doorrijden. Ja, ja, dat doe ik maar. Want dikwijls werden onschuldig in het slachtoffer. Wist u dat? Verwisseling, alles komt voor. Zelfs Wat dat betreft... Nou, ben ik benieuwd of ze aan de noodhalte hebben gedacht. Die, uh, die noodhalte, die komt dadelijk... Maar wacht, nee, nee, nee, nee, daar stoppen we niet. Huh? Ja, voor een nationale wedstrijd is het nauwelijks een tijd. Oh, wat hebt u, meneer Bortal? Wat, wat, uh, huh? had, had toch eerder moeten uitstappen. Mijn hart voelt het wel komen. Ik, ik, ik kan geen adem krijgen. Raam, doe raam open, Raam, waarom keert u? Mijn hart kan niet tegen trein. Wat is aan de hij? Help, help. Een hart. Er was niets en plotseling krijgt die meneer hier een hartaanval. Ja, wat nu? We moeten direct het medico roepen. De noodrem. Natuurlijk de noodrem. noodrem. Altijd stadion, dat is het enige. Dan moet moest gewoon mogelijk uit. Ik trek. Hou je vast. Ik heb er hier aan de noodrem get... Alle mensen. Die man, uh, hartaanval. We hadden geen medico hier. De noodrem was nog het enige. Ja, wel wat tegen de regels, maar ja, leven even een laten leven. Eh, meneer. meneer. Meneer. Ja. Meneer, hoort u mij? Ja. Ja. Ga uit. Hier. Hier, we zijn zo wat blauw. Meneer, meneer. wacht, wacht. Kunt u, kunt u op mij steunen? Een beetje. Hm? Als ik maar uit kan. Ja. Als, als ik maar uit. Ja, ja, ja, ja, kom kom, maar. Kom maar. Kalm maar. kom Kalm. Kom kom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 Blij dat het een keer is overkomen dat, dat met die noodlijn. Als u minstens gearresteerd hè, wegens treinstand of zoiets. Ja, nou, eh, dan, eh, dan ga ik maar eh, zo. Moet en. Eh, uh, uw tas. En, oh, oh, u hebt hem nog in de hand. Ja, hij is gewoon eh, geen reiziger zonder tas. Nee. Zou me niet gekleed voelen. Nee, Daar zal ik u even uitlaten. Ach, uh, hele gebeurtenis. Eén reiziger in twee weken. Hallo. Hé, huh? hey, meneer.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 Dus meer niet en aan uh, wie adresseren? Uh, Quentis aan elkaar. Liburesweg 55. Mm, mooi. Dat is dan uh, twee credits. Ah, kijk. Zo, alsjeblieft. Dank u. Dus geen telefonisch voorbericht, alleen bezorgen. Juist. Wel, leef lang, bamte. Leef lang. Natuurlijk niet telefonisch.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 Waarom hebt u mij hier gebracht? Misschien is het u opgevallen, maar de stations waren afgezet. Ik nam geen risico. Terecht. Maar dat was op uw gemunt. Ik neem aan, ja. En u bent dus gestuurd door... door mijn contact? Door meneer Quentis. Nee. Nee, gelukkig voor u. Ziet u, behalve aan uw hartkramp... geloof ik even min aan uw contact. Meneer Quentis. U wilt toch niet zeggen dat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 ...moet ik vaststellen of je informaties wel tienduizend waard zijn. Absoluut, meneer Sherin. Ik kreeg ze van een Pentaans afweeragent. Maar spijt me leugens. Die documenten, zijn die echt? Of geïnspireerd? Echt, echt, dat kan niet anders. Ik was al zoeken, vertel waar ik dat geld voor nodig heb. Maar nou, dat is interessant. Waar zijn die papieren? Geef ze pas als zaken gedaan zijn. Ik kan wel vertellen wat erin staat. Hmm, akkoord. Luister...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 Wat komt. U. Uh, u bent ziek, Boratis. ja. De, de lift. Erin. Zo. Ik. Nu de tafel. Als u verstandig bent, Boratis, zal ik zien wat ik voor u kan doen. Uh. O, is het op, hij gaat omver. Ik had hem nog. Hey, wacht, hij zakt in elkaar, Quentis. Hij heeft een, ik, ik, hart. Ik... Ik... Ik... ik, krijg geen hart aan hem. Zijn lippen worden blauw. Stop die lift, Quentis. Die knop daar. Ja, maar. Zo kunnen we er immers niet beneden komen met hem. Waarom niet? Er is een concierge. We kunnen ook niet naar buiten showen zonder op te vallen. Of voor je wordt soms laten arresteren op jouw appartement. Of hier in dit gebouw. Maar wat wilt u dan? En bijbrengen eerst. Om jouw verbuurde nek te kunnen redden.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 je dan uit als een, als een kapot werkpaard aan de slachter. Waarom, Boratis? Dus waarom deed je het? Hij gaat dood. Zijn pols is haast weg. Alles begon met Morila. Met haar donkere ogen. Ze haar over het zwart. Ze dus was 18. En mooi. Wat heeft hij er nou over? J Jij bent gelegd.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 naar het appartement. Ze! Dat was er binnen! Tijdbommen. In, in die kast zijn papieren. De vracht van Morat is postuur. Het appartement staat in laaien. Er vandoor! Met de lift! Nee, nee! De trappen af! Eerst die hendel omdraaien, perfect. Zo, de lift mag niet naar beneden komen met hem erin.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 Ik had Quentis met genoegen kunnen vermoorden. Maar ik bedwong mij met grote krachtsinspanning. Wat jij uitgehaald hebt, Quentis, grenst aan hoogverraad. Ja, maar... Gelooft u mij, ik... ik wist niet. Eerlijk. Ik geloof je. Maar de andere... Nooit zul je kunnen verantwoorden... waarom je dat verhaal over die zogenaamde geïsoleerde agent in Skria... niet eerst hebt gecontroleerd. Die agent bestaat namelijk niet...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 Vani? Met wie? Waar blijft u beeld? Oh, Quintus. Meneer Vani, ik moet u spreken. Om 23 uur? Ik wil vanavond eens vroeg naar bed. Ik moet u spreken, meneer Vani. Het moet. Waarover? Wat zie je eruit? Ben je ziek? Niet ziek. Misselijk. Ik weet niet meer wat ik beginnen moet. Hmm. Beginnen maar met hier te komen. vast moka halen. Die heb ik wel nodig.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 Hans Veerman, agenten en reizigers Alex Vassen en Donat de Marcas, en Vani Sotaar, Herman van Eelen. De regie had Leon Povel.